Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We En nu in Zandvoortse Zaken. Ik met een andere vrouw en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 Ja, dat is wel handig, want ze hebben in pluspunt op maandagochtend ook altijd een soort koffie -ochtend. inloop of ja. ochtend hè? Uh, ja. ja, dus dat dan zijn er al heel veel ouderen natuurlijk aanwezig ja, en jij bent daar dan gewoon... Ja. Dat maar, maar ze zo... hoeven niet per se oudere ja. mensen te zijn, hoor, want... Ja, oh, dat is het voor alle leeftijden. Een slechtziende product is natuurlijk ook voor mensen die ja. jonger zijn. Uh, ik verkoop ook braces, uh, ja. ja, is ook voor jongere mensen...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 Dus stel dat iemand dat wil aanvragen, dan gaan ze eerst naar de huisarts. Zeggen als ze, ik wil dit of dat ja, aanvragen. Ja, niet voor de slechtziende en dan producten, bij jou. dat regel ik vaak met de mensen zelf. Dat zelf meteen. Moeten we even kijken, ja. dat, dat regel ik zelf. En voor de huisarts is er echt een indicatie nodig. Ja. Uh, zodat oh, ja. ik ook weet welke kous ik moet bestellen, want daar zitten gewoon weer eisen aan vast. Mm. En je kan niet iedere kous voor iedere indicatie geven. Dus dat, ja... Nee. Uh, yeah.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 Dus uh, dan kom ik gewoon even langs en dat is dan ook een extra service. Ah, nou, dankjewel. Heeft. Dat is toch heel goed om te weten. Denk aan wat je voelt.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 Daar kan je nog altijd ben ik voor wel tijd uh, Uiteindelijk wel druk bezig, maar ja, wel met leuke dingen ja. en met werken. Uh, ja, dat is nog steeds goed te combineren. Ja, wat fijn. Uh, dit is ook een programma voor de startende ondernemers van Sandvoort. Heb je nog uh, tips of adviezen?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 I'm not the Stars, please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 Keep looking out for number one. That's me. I'm looking up. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Hellevoetsluis is gisteravond een man overleden... die een tijdje onder de ogen van politie en hulpdiensten in een singel had gelegen. De politie kreeg een melding over een mogelijke inbraak in een huis. Toen de agenten verschenen zagen ze een verwarde man... die kort daarvoor in de singel was gesprongen. Hij weigerde eruit te komen. Uiteindelijk lukte het mensen van de brandweer en een ambulance de man in Hellevoetsluis uit het water te trekken. Hij werd zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, waar hij na korte tijd overleed. Op het vakantiepark De Eemhof in Zeewolde zijn gisteravond drie mensen opgepakt naar een vechtpartij. De beveiliging van het park wilde acht dronken bezoekers van het terrein sturen en riep daarvoor de hulp in van de politie. Toen de agenten kwamen braken vechtpartijen uit waarbij politiemensen en beveiligers ook klappen kregen. Turner Epke Zonderland is bij de wereldkampioenschap in Rotterdam tweede geworden op de rekstok. De Chinees Chang Cheng Long kwam als laatste in actie en pakte het goud. Epke Zonderland werd vorig jaar ook al tweede tijdens de WK in Londen. In de eredivisie heeft PSV een monsteroverwinning geboekt op Feyenoord. In Eindhoven werd het 10-0 voor PSV na een ruststand van 2-0. Trainer Mario Been heeft zijn positie ter discussie gesteld. Aan de spelers heeft hij gevraagd of ze nog vertrouwen in hem hebben... en hij zal hetzelfde vragen aan het bestuur... En als er geen vertrouwen meer is, stapt hij op. Ajax zakte naar de derde plaats, doordat de ploeg in Rotterdam niet verder kwam dan een gelijk spel, 2-2 tegen Excelsior. Twente staat nu tweede na een 3-2-overwinning op ADO Den Haag. AZ versloeg Willem 2 met 3-0. Het weer vanavond in het binnenland op een enkele bui na droog. Aan de kust wisselend bewolkt met kans op buien. Het is dan 4 tot 8 graden. Morgen vooral aan de kust nog buien, in het binnenland droog en vrij zonnig.